3 uur Michel Koenen met het NOS-journaal. In 2016 is een record aantal mensen naar een concert geweest. Klassieke en popconcerten trokken samen ruim 8,7 miljoen bezoeken, meldt het CBS. Van alle concertbezoeken was 38% in Amsterdam. Daar staan ook populaire poppodia als de AFAS Live en de Ziggo Dome. Door het stijgend aantal bezoekers ging het ook goed met de opbrengsten uit entree, garderobe en merchandising. De horeca zag zelfs de opbrengst toenemen met een kwart ten opzichte van 2012. De laatste twee leden van de IS-Beatles zijn opgepakt. Volgens Amerikaanse media werden de twee Britten vorige maand... door de Syrische Democratische Strijdkrachten gevangen genomen. Dat gebeurde in het oosten van Syrië. De IS-Beatles waren vier strijders van islamitische staten uit Londen. Samen voerden ze tientallen executies uit... waaronder die van de Amerikaanse journalist James Foley. Die werd gedaan door een man met de bijnaam Jihadi John. En de vier kregen hun bijnaam vanwege hun Britse accent. Een meerderheid in de Tweede Kamer lijkt af te willen... van het verbod op majesteitsschennis. Voor het beledigen van de koning staat nu nog maximaal vijf jaar cel... terwijl voor het beledigen van gewone mensen maar drie maanden cel staat... D66 vindt dat niet meer van deze tijd en diende een initiatiefwet in. Wat en hoe hoog de straf dan wel moet zijn, is nog niet duidelijk. En wie met de trein naar het carnaval wil... kan in de reisplanner-app van de NS ook de carnavalsnamen van steden gebruiken. Bijvoorbeeld in plaats van Venlo als bestemming... kun je ook Jokesriek intikken of kilegat in plaats van Breda. De namen kunnen nog tot woensdag worden gebruikt. In totaal zijn de carnavalsnamen van 101 steden ingevoerd. Het weer nog. Overal kan het licht gaan vriezen. en het oosten van het land is zelfs matige vorst mogelijk. Overdag gaat het vanuit het westen uit licht sneeuwen. Er kan lokaal 1 tot 3 centimeter vallen. Overdag komt de temperatuur maar amper boven nul. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. Max. zuster met Astrid de Jong. Nachtzuster inderdaad nog tot 6 uur met vragen en met antwoorden en je kunt gewoon blijven bellen 0800 1121 of even via Twitter of Facebook een berichtje achterlaten. Je kunt je ook melden op de, op de chat vinden we leuk. Die is te vinden op www.omroepmax.nl slash nachtzuster. En via de Radio 1-app op je mobiele telefoon kun je ook helemaal gratis... en voor niks berichtjes sturen. En als je wil kun je mailtjes sturen. Dan uh, zet je je nummer erin en dan bellen we jou terug als je dat makkelijk vindt. Nachtsuster, apenstaartje, omroepmax.nl. Inmiddels hebben we een hoop vragen openstaan. Dus uh, mocht je een antwoord kunnen geven, dan hoor ik graag van je... Uh, Oleg uh, is dus op zoek naar adviezen om uh, meer vrienden te krijgen. Hoewel daar al wel het een en ander over gezegd is. En Daan die wil weten waarom er in een bakje eieren... altijd één veertje nog zit. Is dat bewust? Ik weet het bijna wel zeker. Maar ja, uh, kunnen we het even bevestigd krijgen? Dat zou fijn zijn. 0800-1121. Jan, die wil graag weten waarom een kennis van hem uitgeschreven wordt door de gemeente. Daar heeft hij een brief over gekregen. Nou ja, wat zijn de mogelijkheden? 0800-1121. Willem zoekt een alternatief voor Elsevier's belastingalmanak. En Jos, die heeft het gevoel dat zijn uh, overleden moeder hem nog een beetje begeleidt als een soort engeltje en vraagt zich af of meer mensen die ervaring hebben. Oh, en uh, Oleg wil dus ook graag weten wat de voorloper was van uh, Word. En dat hoorden we net van Hans dat dat Word Perfect was. Maar wat was dan zeg maar daar weer de voorloper van? Dus hoe begonnen we op de computer tekst te verwerken? 0800-1121. Stream was dat 0800-1121. Vragen en antwoorden kun je doorgeven tot 6 uur natuurlijk. Mirjam, nacht. Een goede nacht. Hi. Um, ik wilde ook nog even reageren op Oleg als het kan. Heb ja Ik heb ook een vraag. Ja. Nee, want um, de nadigheid in de prostitutie is gewoon... dat je inderdaad aan iemands neus niet ziet of hij er vrijwillig zit... Of, of dat hij gewoon in vrije wil... Uh, ...voor verder een volkomen legaal beroep heeft gekozen. Dat beroep voor de procedure. En ik heb het idee van als Oleg zelf niet weet waarom het geen goede reden is om daar omheen te gaan... ...en de psycholoog raadt hem aan en de huisarts uh, raadt hem niet aan... ...dan ben ik benieuwd waarom die huisarts die mening toegedaan is. Mm -hmm. En misschien als hij daar wel naartoe naar gaat en uh, de dame gewoon natuurlijk, met alle respect behandelt... Uh, dan is misschien letterlijk een figuurlijke druk een beetje van de ketel. Mm -hmm. uh, en ik weet niet in welke stad hij woont. Maar uh, in verschillende steden heb je maatjesprojecten. En uh, dan wordt er iemand. Dat uh, zijn dan wel vrijwilligers. Maar dan wordt er iemand gekoppeld aan uh, degene die uh, een maatje nodig heeft. En dat lijkt het me erg handig. Als olie gekoppeld zou worden aan een man. Uh, ja, met, ja, nee, ja, ja top, zodat ja. hij even kan wennen aan vriendschap. Ja, nou ja, ja. en, en, en, en dat, die, dat die man dan ook uh, behoorlijk uh, sturende kwaliteiten beheerst, als ik het zo mag zeggen. Ja. En dat ze dan samen, want daar, daar is zo'n maatje voor, dat, dat je, dat, dan kan je er samen voor kiezen, of tenminste, dan kiest Oleg ervoor waar hij heen wil. En als het gewoon uh, redelijke dingen zijn, dan ga je daar dus inderdaad samen heen, zodat hij een soort inga of tenminste... Een ja, in, in, in ijsbreker. Heeft. Hij heeft een, een ijsbreker, ijsbreker nodig. Ja. Dan ja. Kom, je er, kom je er voor mij pas wel samen als vreemde binnen. Maar ja, iemand die een maatje is van iemand, die heeft natuurlijk toch wel uh, redelijk sociale vaardigheden. Maar zoiets, weet je, er zijn zoveel verschillende projecten en systemen en dat soort dingen. Ja. Daar moet toch de huisarts de sleutelfiguur in zijn? Dus je, het geeft ook helemaal niet als je bij een psycholoog komt... en die zegt, ja, je moet maar naar een prostituee gaan... en je denkt, nou, vind ik niet. En je gaat weer terug naar de huisarts en je zegt... hij begrijpt me niet of zij begrijpt me niet... want ze stuurt me, of hij stuurt me de verkeerde kant op. Nou, prima toch? Dat kun je toch gewoon Kijk, aangeven? Dan kan de huisarts nee, denken van... nou, we gaan eens kijken wat we hier nog meer hebben. Ja, alleen ik kreeg het idee... natuurlijk is dat prima, alleen ik had het idee... Dat, dat, dat, dat, dat, uh, dat Oleg voor iets anders bij de huisarts weer kwam... En vervolgens vertelde, nou, ik ben doorgestuurd naar de procedure... en dat, dat daarop, uh, maar als Oleg dat zelf niet zo'n goed idee vindt... nee, dan is het volkomen logisch dat ja. je ook niet moet gaan. Ja. Nee, dat, maar dan heb ik het verkeerd begrepen. Nee, ja, ik weet het ook niet. Ik zit het ook allemaal mee in te vullen. Dat is eigenlijk gewoon een beetje mijn baan. Maar ja. het is... Ja, vaak worden mensen heel boos... omdat het niet gaat hoe zij willen dat het gaat... Maar het is ook ja. soms niet zo eenduidig makkelijk op te lossen. Dus dan moet je gewoon weer terug naar de basis. En volgens mij, maar zeg het vooral als dat niet zo is... is dat de huisarts? Uh, als je een goede huisarts hebt, wel, ja. Nou, ik dat denk, natuurlijk... als de huisarts dat niet doet... Dan, dan moet je aan de bel trekken, want dan moet je naar een andere huisarts. Want de huisarts ja, nee, moet dat, gewoon zorgen dat het goed met je gaat, tenminste. Dat ben ik helemaal met een je eens. Ja. Maar ik weet natuurlijk niet bij welke huisarts uh, Oleg zit... Uh, maar hoef ik ook helemaal niet te weten, Pardon. Nee, nou ja, maar ja. ja, ja je de ene huisarts is gewoon ook wat, wat, wat toegankelijker en verschietelijker dan de ander. Zo bedoel ik het. Nee, maar je kan wel denken: ik kom bij een psycholoog. En dat sluit niet aan bij wat ik verwacht. Maar dan, ja. dan is het niet zo van. Nou, nu ga ik nooit meer naar een psycholoog. Of ik ga nooit meer naar een huisarts, want die stuurt me naar een psycholoog. Nee, je moet gewoon weer een nieuwe poging, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ben ik helemaal met je eens? Ja. Nou ja, goed. Ga ik over naar mijn vraag? Ja. Ehm. Um, ik vraag me af waarom uh, de discussie met de medicijnmannen uh, over de prijs van de medicijnen niet Europees wordt geregeld. Uh, als je die spinraza neemt, dat is dat middel uh, tegen, tegen die uh, uh, spierverlammingsziekte. Uh, ja, dat het duur was. Ja, en ja. dat is ook natuurlijk een razend duur. Uh, maar. Uh, Europa is natuurlijk een piepklein landje. En ik heb begrepen dat tenminste het tenminste werd gezegd dat 100 uh, uh, kinderen, en ze willen dan in ieder geval bij kinderen heeft het in ieder geval effect, en natuurlijk ook nog het meeste effect, omdat die nog de meeste schade hebben opgelopen. Uh, maar dan spreek je over 100 kinderen uh, die hier de uh, aanspraak op uh, zouden moeten maken, willen maken. Nee. Ja, uh, als, als, als, als Nederland dan zegt we doen die prijs niet, dan zegt zo'n zo fabrikant natuurlijk heel makkelijk van. Uh, nou ja, maar dan doen we het niet. Gaan mm -hmm. we, dan gaan we naar de buren. Maar als je nou als heel Europa uh, over, over dat soort precaire middelen... de prijzen uh, onderhandelingen doet... dan ben je een masplok. Ze gaan niet om heel Europa heen. Maar dan moet je het eerst als Europa eens worden... over welk bedrag je wil betalen. Uh, ja, of je laat laten zien inderdaad... De, de, de, ja, ongeveer, ja. Daar komt het wel zo mee. Volgens mij is weer. dat het probleem. Nou ja... Uh, als het ene land de onderhandelingen heeft uh, volbracht... mag je vervolgens niet aan een ander land zeggen... voor welke prijs dat gebeurd is. Dus... Uh, je, het, het is in dit geval Mag dat niet? Is, nee, dat, dat gebeurt niet. Dat, dat, dat zijn, er zit een soort geheimhouding op. Hmm. Dus dat is gewoon het verneucratief van het geheel. Ja. En dan denk ik van ja... Dan, dan, wat zijn er honderd mensen? Het zijn honderd hele belangrijke mensen. Uh, voor als je die ziekte hebt, heb je dat middel gewoon nodig. Uh, maar zo'n zo, zo, zo, zo bedrijf kan daar heel makkelijk omheen. Ja, ja goede ja, vraag. Ja, nou, ik, ik, hoop, dit niet. ik hoop dat iemand ja. daar iets zinnigs over kan zeggen. Ja, dat ben ik inderdaad ook... Ik ja. dacht van ja, ik kan dit. Maar goed, ik, ik denk van nou ja, als ik hem niet stel... dan krijg ik er ook geen antwoord op. En Misschien nu ook niet. Maar nee, ik maar ik vind het stiekem altijd heel fijn... als het over Europa gaat. Want, want dat blijft toch iets ongrijpbaars. Ja, en weet je, ik... ik, ik, ik uh... Ik niet per se tegen Europa, maar ik ben wel tegen dit Europa. <laughs> bedoel, ze kunnen helemaal, ja, nee, maar ze kunnen, yeah. ze kunnen helemaal helemaal kromvallen over linksdraaiend of rechtsdraaiend melkzuur. Maar er zijn gewoon bepaalde dingen die, die, die zijn essentieel. Die moet je gewoon uh, met in grotere verbanden regelen. Bijvoorbeeld klimaat. Mm -hmm. uh, maar dit soort dingen lijkt mij toch ook uh, dat je dan een, een blok zou kunnen vormen. 0800-1121. Dan hopen we van iemand te horen waarom dat niet gebeurt. Ja, dank. Ja, Ik zit te denken, want wat nou als er, ik roep maar wat... in uh, Frankrijk maar drie kinderen zijn die dat nodig hebben? Dat ja, medicijn, ja. Nee, kijk, het, het, het, het, de ziekte komt blijkbaar niet bijzonder veel voor. Nee, je hebt over 100 kinderen. We zitten ongeveer met zo'n 17 miljoen ondertussen in Nederland. Ja. Dus het, het zijn op zichzelf allemaal wel, wel, wel. Maar eigenlijk kan je dus om ieder land heen als die niet, denk ik dan, als die niet, nou is Nederland natuurlijk wel heel klein. Frankrijk, ik weet niet hoe hoe, hoe de dichtheid dat is, is. Maar, ja. Ja, precies. Het is een groter land, maar volgens mij uh, als je Parijs even niet meerekent, <laughs> weet ik niet hoe, hoe, hoe, hoe dicht bevolkt het verder is. Dus ik weet niet hoeveel mensen daar wonen, maar het is niet een ziekte die uh, heel veel voorkomt. Nee. Maar daarom kan je misschien juist ook wel ieder land omzeilen, Maar als heel Europa denk ik niet. 0800-1121. Ik ga op zoek, Mirjam. Dank je wel. Ja, heel bedankt. Dag, dag. Jan. Dag, Astrid, met Jan van Meulen. Hallo, Jan. Ik heb, ik heb een vraag in zaken de belasting... Uh, Curriculum met Willem, dus ik raad hem aan om pen en papier gereed te houden. Een antwoord heb je. Anders anders anders anders. Ja, ik heb een antwoord. Ja. Oh ja, je, je zei maar vraag. Oké? Ja, wat zei ik? ja ik, ik. Geef niet. Barslos. Het heren wat. Maar ik wil even iets anders aan de orde stellen als je het goed vindt. Het ja. gaat over de gang van zaken in het programma. Ik heb vorig jaar een keer met je gebeld. Toen werd ik een tweede keer in een uitzending geweigerd, omdat ik al eerder in die uitzending was geweest die avond. En begin dit jaar. De eerste uitzending werd gepresenteerd door Ron Vergouwer. Toen heb ik gebeld met een antwoord en een week later heb ik weer gebeld met de vraag. En toen werd mij opnieuw de, uh, toegang geweigerd omdat ik een week tevoren al in de uitzending was geweest. Dus... Mm -hmm. En toen heb ik tegen de regisseur gezegd... laat gewoon als de jongens het bekendmaken wat nou precies de regels zijn. Dan nee, je maar, waar je toe bent. nee, maar Jan, er zijn geen regels. Dat is het. Dat is het weet je. We hebben niet mensen die niet mogen bellen... en mensen die dan niet mogen bellen. En dat is ook helemaal niet te doen voor ons om dat bij te houden. Maar als er op een nacht heel veel gebeld wordt... Dan vinden we het wel leuk als ook andere mensen die verstand hebben van zaken ja. ook een keertje aan de beurt komen. Dus als iemand dan twee of drie, of sommige mensen bellen wel zeven keer. Dan zeggen we gewoon. Nee, nu even niet. Want er zijn. Weet je, want. Dit ja, is is... was een week later. Hè, begin, begin dit jaar. Ik heb de eerste uitzending erop Nou, van Maar dat kan ook gebeuren. Naartoe. Dat kan ook. Kijk, dat, dat, dat, dat, er zijn niet echt regels. Alleen, we willen wel gewoon zoveel eh, maar... mogelijk. Want weet je wat er gebeurt, Jan. Er zijn nou, mensen, nou. en daar ben ik heel blij mee met die mensen... die zoeken alles op. En die bellen op ja. iedere vraag, dan hebben ze het opgezocht. Oh, ja, en dat, dat is, vind ik heel je. fijn. Alleen als ja. er een vraag komt over egeltjes... en er is een, uh, een dierenarts die al 26 jaar met egeltjes uh, werkt... En die, uh, en die belt omdat hij het antwoord weet. Die man die komt dan niet in de uitzending. Omdat hij het maar één keer nee. probeert. En degene die 28 dingen aan het opzoeken is. Die belt de hele tijd. En houdt dus alle lijnen bezet. En ja, weet nou, je dat? Dan, op de momenten. Nou, dan moet je het me ook uit laten leggen. Ja. Op de ja, momenten. Oké, goed, nee, maar we... Ja, nee, dan moet je het me ook even uit laten leggen. Op ja, de ja, momenten. Ja, ja. Op de momenten dat er niemand belt... en die meneer van die egeltjes lekker ligt te slapen... ben ik weer heel blij met mensen. die. Dus er zijn geen regels. Alleen soms moeten we tegen iemand zeggen... nu even niet, want er zijn nog zoveel andere mensen... met een zinnig verhaal... die we ook wel eens een keer in de uitzending willen horen. Anders kan ik namelijk mijn uitzending... iedere week met vijf dezelfde mensen vullen. En dan horen we nooit die mensen... die al 48 jaar bij de Belastingdienst werken. Dat de conclusie was ik ook gekomen. Ik denk dat ik het net goed een, een soort forum van uh, met enkele deskundigen van maken. Want die, die programma's heb je ook natuurlijk op de radio. Ja, precies. En het gaat erom dat mensen die ervaringen hebben of kennis of het opgezocht ja, maar... hebben, allemaal door elkaar aan de beurt komen. Alleen ik ga geen regels maken. We zijn geen uh, kinderklas met elkaar. Alleen sommige, maar dat mensen, ook wel. sommige mensen moeten ja. gewoon af en toe een keer accepteren dat ze zeggen. Nee, nu even niet. Heel erg fijn ah, dat je heb... belt. Bedankt, maar nu even niet. Hmm. Ik heb ja. er moeite mee als ik maar weet waar ik aan toe ben. Ja, maar, maar dat dat is dit is het. Dit is het, Jan. Ja, ben ik ben altijd heel, heel blij bent. om je te spreken, maar je hebt ook een heel herkenbaar geluid. Dus als ik alleen maar jou spreek, dan denken ook mensen: Nou, ik hoef niet te bellen, want het is toch altijd dezelfde die erdoor komt. Ik, ik, ik vrees dat dit ook de reden is dat Timo is afgehaakt, waarschijnlijk, maar die hoor ik ook nooit meer. Nou, Timo is altijd eventjes weg en dan komt hij weer terug en dat is ook prima. Ik ben altijd heel blij nee, dat... om hem te horen. Een paar weken geleden belde iemand met een antwoord... en dat klopte helemaal geen hout van maar goed, dat, Ja, maar uh, dat is op. ook, weet je... ik kan hier niet alle antwoorden gaan zitten controleren, toch? Nee, maar als ik dan, dan zo bel en ik zeg van ja, dat, dat klopt helemaal niet. Ja, dat heb ik toen net. Nee, ik heb er niet gebeld. Thals. Maar goed, uh, nu de, de kwestie. Die nee, kwestie maar dit is het. Er zijn om, geen uh... regels of dat soort dingen. Alleen we vragen wel een beetje begrip dat als je heel vaak ja, belt... Nou, dan dat dan we soms die. ook iemand even doorlaten die het voor het eerst probeert. En die he, soms dan heeft iemand misschien niet eens zo'n goed verhaal. Maar die heeft wel... Ik ben zeer begrip. Ja, die, dit, dit is ik ben, gewoon... Ja. Ik ben zeer begripvol. Ja. Maar ik vind wel dat ik altijd meer gelijk heb dan anderen. Nou, met... nou, maar dat, dat heb je designen. ook. Jij nou, hebt altijd het gelijkst. Die, die vraag van Willem over de belasting. Hè. Het was nieuw van mij wat hij me vertelde. En ik vraag me af of er misschien de achtergrond is dat ze op, of, wel eens op een digitaal systeem gaan. Dat weet ik dus niet. Maar je had altijd twee belastinggifts: die van Elver Vier, de, dat zijn de rode, en de groene van Kluwer, Wolters Kluwer. Oh. En of die ook gaat verdedigen, die zijn ongeveer. Uh, Vergelijkbaar, dat zijn hele dikke pillen en met honderden bladzijden, kleine lettertjes. Je moet, uh, dus, uh, ze zeggen altijd, je moet de kleine lettertjes lezen. Maar die belastinggidsen gaat niet anders, want het zijn alleen maar kleine lettertjes. <lacht> nou, de Consumentenbond, die geeft ook een belastinggids uit. Dat is een, oh. uh, ja, niet zo'n hele dikke, die kost geloof ongeveer 17, 18 euro. En dan heb je nog een maandblad, dat heet plus, die geven ook een gids uit. Die is nog dunner, die kost ongeveer 10 euro, dacht ik. <lacht> en er zijn er... Uh, hij zou lid van een. Ik, ik, ik ken de achtergrond van die Willem uiteraard niet. Als hij lid is van een vakbond, dan bieden die doorgaans ook de gelegenheid om uh, uh, met hulp van hun de, de het belastingaangifte in te vullen. Zeg maar. Oh, dat is misschien nog best wel de moeite waard om daarvoor lid te worden dan. Ja, want dan betaal je pakweg, uh, nou, laten we zeggen 100 euro per jaar. En heb je ook allerlei andere faciliteiten. Je krijgt kortingen en dat soort dingen. Ja, ik krijg geen reclame vakbonden maken, maar dat betekent want je kunt ook naar een consulent gaan natuurlijk en dan ben je al, uh, als je de deurknop op, beter, dan ben je al meer kwijt dan die jaarlijkse contributie bij de vakbond. Verder kun je hulp krijgen bij de belastingdienst zelf en hulp bij het invullen of uh, bij het aangifte doen. Daar gelden wel bepaalde regels voor, je moet een afspraak maken via de belastingtelefoon, ja dat zal wel bekend zijn, neem ik aan. Dus die stelt eisen in zaak die inkomen, dan mag het inkomen van het jaar daarvoor niet meer bedragen, bedragen of uh, geweest zijn of 36.000 euro, dacht ik. Verder moet je een DGD hebben en je mag toch geen lid zijn van de vakbond. Want dan zeggen ze: ga, ga maar naar de vakbond om die te laten regelen. <laughs> Verder, eh, ja, er zijn al, in de kranten tegen 1 april of tegen 1 mei, er staan natuurlijk allerlei stukken in, in de kranten. Hoe, hoe kun je belasting besparen door bijvoorbeeld: nou ja, dat geldt dan voor het volgende jaar, dat je dan het grote onderhoud aan je huis laat zodat je dat geld niet meer op je bankrekening hebt staan, dan zit er geen uh, 1,2% belasting over gaan heffen. En in allerlei prikborden ja, en uh, ook in lokale krantjes: bij mij heb je van die huis- en huisbladen, uh, in Den Haag van de worden. Er staan ook allerlei stukjes in dat je, dan, uh, dat je dan ergens kunt melden voor hulp bij het invullen van je belastingaangifte. Uh, nou, dit is, nog eens een, uh, dit is nog eens een compleet antwoord, Jan. Je moet je wel iets mee kunnen, lijkt mij. Ja, het is maar goed dat je er doorgekomen ja, bent. En tenslotte blijft er nog dus over die belastingconsulent, maar ik denk, ik denk dat je dan ja, het kan werk honderd euro's het Als zijn met een hele ingewikkelde materie zit die hem uh, in, in terse van fout gaat, dat hem een hoop geld gaat kosten. Ja, dan is dat een goede investering natuurlijk. Dat is ook wel weer zo, ja, dan haal je het er soms weer gewoon uit. Dit is mijn antwoord, af. Dankjewel Jan. Tot de volgende keer. Mag ik nog een keer, keer bellen? <laughs> ik denk het zomaar wel. Als je maar accepteert okay. dat het gewoon af en toe ook niet lukt. <laughs> Goed en Goed Hoi. Tot gauw hè Jan. Hoi. Die Ellen Parsons Project, don't answer me. En als mensen dat er letterlijk nemen... dan werk ik mezelf natuurlijk behoorlijk in de problemen. Want het is wel de bedoeling dat jij dit programma maakt... met jouw vragen en jouw antwoorden. Dus blijf vooral bellen naar 0800 1121. Wat was de voorloper van WordPerfect? Wat uh, gebeurt er met de eieren... waardoor er altijd één veertje in het doosje eieren wordt aangetroffen? Wat kan de reden zijn dat de gemeente hier gaat uitschrijven. En uh, kan, kan het zijn, zijn er mensen die het herkennen dat een uh, overleden ouder voor je gevoel nog een beetje bij je is en je helpt in het leven. Dat wil Jos graag weten. Mirjam vraagt zich af waarom de prijs van medicijnen niet Europees geregeld wordt. En nou, van Jan kregen we een keurig lijstje... met allemaal alternatieven voor Elseviers Belastingalmanak. Dus uh, die vraag is uh, afgevinkt. 0800-1121 als je mee wilt praten en even aan de lijn wilt komen. Het is een uh, kleine moeite. Marjo. Hallo, ja, met Marjo. Dag, Marjo. Uh, hallo, ik wilde nog heel eventjes uh, een aanvulling geven voor Oleg. Ja. Ik, ik zat ook in het begin te denken van... nou joh, ga vrijwilligerswerk doen. Als je iets geeft, krijg je wat terug. En nu zitten we een beetje meer op, moment, of een, beetje meer op een vriendinnetje te kunnen krijgen. Yeah. Maar ik denk dat het, dat het eigenlijk wat, wat, wat meer is bij hem. Want als je helemaal geen contacten en helemaal geen netwerk om je heen hebt... dan kun je misschien die contacten ook niet leggen. En heel vaak is het een klein... ...iets in je, in je hoofd dat jij niet snapt wat de ander bedoelt... ...of dat jij het anders in je hoofd omzet. En dat is, dat is iets in het autisme-spectrum. Uh, hier in Brabant hebben wij uh, uh, autisme-informatiecentra. Uh, en daar kunnen mensen die, die dit hebben bijvoorbeeld eens binnenlopen... ...om, laten, om, te, om eens te praten met de mensen... En, om eens te, te bedenken, zou ik dat hebben? En als dat zo is, halen die mensen dat eruit... dan zou, er, zou, er een, uh, nou, dan zou je een onderzoek kunnen laten doen... en dan kun je zelf gaan begrijpen wat je, niet, wat je dus nu niet begrijpt. En dan kun je ermee omgaan. Ja, ja, want het, ja. is, het is zo, als je, kan, als je goed kan voetballen, is fijn. Kan je het niet, is niet erg. Maar als je veel contacten hebt, is leuk. Maar als je geen contacten hebt, is wel erg. Want er heeft heel veel impact je leven. Dus als ik zo'n huisarts was, zou ik hem eerder naar zoiets sturen ja. dan naar een psycholoog. Nou, ik heb een paar keer ook aan Oleg al gevraagd van wat is nou de achterliggende reden? Omdat ik dat ook, ik denk ook dat ja. hij iets, dat er ja. iets is waardoor dat contact moeilijker gemaakt wordt. Of waardoor hij niet zo goed begrijpt dat het niet lukt. Ja. Dus, ja, um... jij zei ook van, uh, dat er een linkje of zo uh, miste of zo. Ja, ergens. Dat hebben... ja, ja. ja, dat heeft hij zelf niet in de gaten. Dat hoor je ook niet, want hij is hartstikke goed uh, in zijn praten en zo. Hè? Ik bedoel, hè, nou, dus, dan hoor je er niks aan. Dit... Mensen hebben dat nou. zelf niet in de gaten. Ik heb eens een keer in zo'n autismecentrum in een uh, simulatietent gezeten. Nou, dat is onvoorstelbaar. Wat die mensen horen en drukken in hun hoofd of dat ze dingen niet snappen. Of er zijn ook ambassadeurs die vertellen van uh, nou ik heb uh, ik nu, na mijn onderzoek en na mijn behandeling daarin snap ik waarom. Ik geen contact kan leggen of snap ik waarom het altijd fout gaat of snap ja. ik waarom. Nou ja, dat kun je iedereen hè. Ja, je kunt handvatten leren dan, van, uh, ja. de, tot in ja. de kleinste dingen. van Als iemand schreeuwt ja. dan is hij misschien ja. boos of als ja. iemand huilt dan is die verdrietig. Want dat lijkt heel ja. logisch, maar voor sommige mensen is dat niet nee, heel als, makkelijk. Nee, niet voor, iedereen, uh, niet voor oh. iedereen is het zo. En, en daarom zijn hier die, die autisme informatiecentra, die hebben hier in diverse dorpen een inloopcentrum. Want we schijnen hier in Brabant iets meer mensen met autisme te hebben. Oh. Maar er is goed op ingesprongen. En uh, uh, ja, dat, dat, dat, dat werkt heel goed. Je kweekt bericht. Of je kweekt uh, uh, begrip, bedoel ik. Ja. En mensen kunnen met andere mensen, met lotgenoten, omgaan. Ja. Ze zijn niet alleen. Het zijn is, uh, ik hoor bij jou heel erg... Heel erg doorschemen van, weet je, je hoeft je niet voor te schamen. Het is niet erg. Juist. Het er is alleen een ja. oplossing. Dus wat is jouw betrokkenheid ja. bij autisme? Wat zeg je? Wat, wat is jouw betrokkenheid betrokken... bij ja. autisme? Nou, ik ben vrijwilligersondersteuner. En uh, ik kom bij alle organisaties waar vrijwilligers uh, iets op willen zetten... of waar vrijwilligers bezig zijn. En uh, er zijn destijds uh, hier dus uh, uh, uh, inloop punten ingericht en die worden door vrijwilligers bemand. Dus oh. dat zijn bijvoorbeeld ouders of mensen die het zelf hebben of uh, dat zijn echt mensen die, uh, en er zijn er best velen hoor. Hij hoeft zich daar niet voor te schamen of hij, uh, ik bedoel, uh, hè, uh, dat, hoeft hij, dat hoeft hij niet. Uh, er zijn veel mensen, maar ga op het goede punt, want ja, anders blijft hij sukkelen, komt hij nooit nergens. Nee. En dat zou toch jammer zijn voor hem. Ik, uh, ik vind het prachtig, Marjo, Dankjewel. Oké. Okay. Goed Succes met je programma. Daar, Dank je. Hoi. Kobi. Oh, ja. je hebt de computer aanstaan. Ja, Kobi. Ja, Kobi, kun je de computer uitzetten? Want anders horen we ja, onszelf twee keer met z'n vieren. Ik heb een antwoord. Doe maar, Kobi. Ik heb een antwoord op... Die wordt perfect. Vertel! Bert, Bert. Eerst kwam Word en toen kwam Word Perfect. En toen kwam de floppies die je van de een naar de ander stuurde. En voor die floppies moest je maar een beetje, ja, elkaar helpen. Want die floppies die, die werden bij de buren in de bus gegooid. En daarna kwam Word Perfect. En daarna, daarna kwam wat nu is. Wacht even, de floppies werden bij de buren in de bus gegooid? De floppies, ja. Ik, ik maakte de, het kerkblad helemaal. Ja. En dan moesten er. En dan stuurden de mensen. Wilden wilde, wilde dan. Uh, een stukje sturen. En dan deden ze ja. een floppy in de bus. Bij de bus, En dan kon het <laughs> een floppy. Floppy in, in het computer doen. En dan kwam het in de bus. En daarna kwam de NCFV en de Afro. Dan kon je via. Want nu, uh, ja, nu, nu gaat het gewoon, dat ging toen via de VR En toen kwamen de commerciële televisie. De ja. Zegt u? Nou ja, dat ik het heel mooi vind, de voorloper van WordPerfect was een floppje in de brievenbus bij de buren. Ja, zo ging het. Ja, en zo kwam het kerkblad er toch, ondanks dat er nog geen uh, tekstverwerker wa was. Nee. Ja. Nee, dat is nee. Maar op dat floppy moest toch die tekst verwerkt worden? Die tekst, ja. En die, en die deed je dan. Dat floppy deed je in, in de computer. Dat was toen beide. Dat was een stuk beide dat onder, onder de computer zat. Dat ja. kon je dat floppy in doen? En dan, floppy kwam in... Het op, op, en dan kwam het terecht. Dan moest je nog oppassen op ook, want als je een floppy dubbel vouwde, dan had je een probleem. Begrijpt u het nu? Ja, dankjewel, Kobi. Ik versta u niet meer. Ik heb het radio uitgezet. Goed. Dankjewel, Kobi. Ja? Dankjewel. Ja, succes ermee. Bedankt. Zet de radio wel weer aan, hè? Ja, hoor. Ik doe weer aan. Oké, okay, doeg. Dag. Ja. 0800 121 Desiree god, waarom zet je me hier achteraan? Wat zeg je? Oké, okay. nee, laat maar. Je bent op de nationale radio en het allereerste wat je zegt is God. Ja! Ik krijg jouw technicus nog wel een keer. Kom. Oh, oké. Okay. Ik ga een technicus Astrid, zoeken. Hoi, Hoi. hoi. Radiohuisvrouw. Ja. ja. Radiohuisvrouw, oh wat erg. Het is eigenlijk heel erg. Maar ja, de he nieuwe studio nee. heet het Radiohuis. Dus ik ben een Radiohuisvrouw ja, nu. Ja. Jij begon er mee met radiohuizen. Je hebt ja. helemaal gelijk. Is mooi, is Ach, het is zo mooi. Ik het lekker. <laughs> ja? ja, het ruikt het wel lekker. Ben je blij van? Het komt omdat ik, mijn collega's speciaal voor mij twee bosjes tulpen hebben neergezet. Dat is heel lief. Ja, ja. Als ja als, als een, als een welkom in je nieuwe huis. He, he, goed zo. Ja. Laat iedereen ook even een kaartje sturen naar Astrid, dames en heren. Postbus 518, 1200 AM in Hilversum. Kijk, dat bedoel ik. Ja. Ik, ik zal ook hard mijn best doen voor je. Goed zo. Um, maar ik bel even over wat dingetjes. Want uh, ik hoorde zoveel dingen langskomen in het eerste uur... dat ik dacht, ik heb over veel dingetjes uit mijn hoofd wel even wat te roepen. Um, uh, maar in eerste instantie wat, wat heel belangrijk is... dat Spindraga, dat medicijn waar jullie het over hadden... waar hem ook over belde... Um, goed idee als dat Europees geregeld zou gaan worden... want in Frankrijk wordt het gewoon vergoed. Um, dus er is vast een lotgenotenvereniging die weet hoe dat werkt... maar ik heb laatst in de media, en ik meende dat bij Eva Jinek was... een ouder gehoord die er kind ingeschreven had in Frankrijk... of geëmigreerd was op papier naar Frankrijk of iets. Mm, yeah. daar een zorgverzekering voor de kind kon krijgen... en daardoor gewoon gratis dat medicijnvertrek kreeg. Dat zou een oplossing kunnen zijn op het moment dat het echt gewoon een levensreddende situatie wordt voor zo'n kindje. Ja, wat een verhaal. Ja. Maar het beste weet ik er dus niet. Het fijne weet ik er niet helemaal van. Maar het zou misschien wel een aanknopingspunt kunnen zijn voor de mensen die dat heel graag wel willen weten om daarop verder te gaan zoeken. Um, dat tot zover. Uh, uh, uh, uh, uh, Belastingdienst helpt zelf ook met, uh, nou ja, wat Jan ook al zei, met, met invullen. Mits je daar enig in voor in aanmeting komt, maar die grenzen liggen best hoog. Dus ze zijn daar best heel welwillend mee. En mijn fiscalist, die het voor mijn mannen mee allemaal regelt, inclusief alle toeters en belles rond het koophuis, et cetera, dat. Um, die kost me 70 euro in het jaar. En dat uh, heb ik graag over uh, voor de stress. Ik begrijp best uh, dat dat niet voor iedereen financieel haalbaar zou kunnen zijn. Voor ons gelukkig wel om dat, uh, om dat zo te doen. En dat scheelt ons echt een hele bak stress en ellende. We sturen ja. alles naar onze heilige Robin. En die, en die, en die maakt het allemaal in orde. Ja, dan moet je ook wel een goede Robin hebben natuurlijk. Ja. Ja. Ja, maar wel goed advies. Dus kantoor en fiscalisten. En dat van ons, is een, waar wij bezitten, is een familiebedrijf. Dus dat is redelijk kleinschalig. Dus als ik dan wat wil weten, dan bel ik gewoon op. En dan heb ik of hem op zijn vader of zijn collega. En dan kijken ze het gewoon even na en dan komt het allemaal goed. Klinkt goed, dus ja. zijn wel redelijk, dat kost niet meteen, hoeft niet meteen honderden euro's te kosten. Dat bedoel ik. Mooi. Oudere Bond doet het ook. Oh. Ik geloof zelfs gratis. Oh. Um, oudere verenigingen in een heleboel gemeentes in Nederland zitten. Oudere verenigingen, vrijwillige organisaties voor ouderen, die het ook allemaal doen. Mijn buurman doet het ook voor de ouderenbond hier in Spiikenissen. Dus daar zijn ook er zijn wel openingen in te vinden waarbij je daar vrij makkelijk hulp in kunt krijgen als je dat, dat wilt hebben van mensen. Nou, prima DSG. Uh, uh, mag, mag ik er nog een? Mag ik er nog één hebben? Ja. Uh, uh, uh, ja, nou ja, heel graag nog even ook een klein beetje. Uh, voor mijn eigen best wil. Uh, ik hoor het verhaal van Jos. Um, ik ben een heel realistisch mens, dus ik leg alles wel op een realistisch weegschaaltje. Maar wat hij zegt, ja goed, ik noem het dan niet een Engel, maar uh, meer, meer een, een, een, een sterke vorm van intuïtie sinds een vriendin van mij is overleden. En ik herken dat dus wel. Um, maar het, ja, het is maar net in welke vorm je dat voor jezelf wil gieten natuurlijk. En um, maar ik ben zelf ook blind en uh, ik, ik vind het zelf heel prettig als mensen mij uh, wel gewoon aanspreken op straat. En ik maak graag met iedereen een kletspraatje voor, zo, voor zover dat het echt ook leuk gaat en volwassen gaat. Want wat jij zei was iets heel essentieels over je vriendin. Zodra ze kinderachtig tegen me gaan doen, dan ben ik er ook wel klaar mee. Maar er zijn gelukkig heel veel mensen die. Uh, die, die, die gelukkig ook nog wel op een normale manier contact zoeken, blijven, vooral dat allemaal wel doen. Want het is gewoon op zich, ja, zijn het soms ook hele gezellige contacten. Hè? En als ik een kwartier op een trein zat te wachten, vind ik dat ook wel eens gezellig. Ja, en weet uh, je, als je als je iemand aanspreekt die daar niet op zit te wachten zo van kan ik je kan, ja maar als ik tegen iemand zeg kan ik u misschien helpen en diegene zegt uh, nee dankje en die komt misschien thuis en die zegt van nou ja er is weer iemand die denkt dat omdat ik uh, omdat ik slecht erbij ben dat ik de hele tijd hulp nodig heb weet je dat, dat merk je toch niet dus nee, weet je wat kan jou het schelen. ja als daar tegenover staat dat je misschien had. iemand net een keer... Ik had vorige... Uh, oh ja, vorige week had ik nog even bij aan de telefoon... en die zei, ja, ik had ook zo'n meevaller vandaag. Want ik kwam uit de supermarkt en er was een mevrouw... en die, die heeft even mijn boodschappen naar de auto gebracht. Ik denk, ja, ja weet je, niet. voor sommige mensen is het net even weer een zonnestraaltje. Kijk, je kan ook meteen denken, oh god, straks gaat hij er vandoor met mijn boodschappen. Maar je kan ook denken, nou, wat tof aangeboden. Dat dacht ik ook. Ik denk, je moet niet aan iedereen het je boodschappen geven. Ja. In, wel, ja, in welke... Ja, als je portemonnee in de tas zit, zou ik het niet doen. Maar dat terzijde... Het is ook zo lullig. Als iemand zegt, zal ik uw boodschappen even dragen? Nou, ik haal eerst even mijn portemonnee eruit. Ja. En die zak en die met snoep, want die was heel duur. GELACH ja. Ja, dat, ja. Maar neem maar alleen nee, maar de kattenbakkorrels. Van vanaf... ja. ja, die is het zwaarste, dat mag je niet, want ja. daar zit mijn biefstuk in, dat is belangrijk. Ja, ja en ik heb is... toch geen kat, dus als je die steelt, dan... Nee. Nou goed, het wordt heel verwarrend nu. Ik begrijp ja, nee, dat, je punt. Maar... Ja. ja, nou ja, het is net de toon die, die muziek maakt. En, en kijk, er zijn ook mensen die tegen mijn blinde geleide ons hele domme dingen zeggen... en dan ga ik gewoon domme dingen terug. Zoals wat? Uh, uh, fijn, hè? Mag je zo fijn met het paasje mee? Ja. En dan zeg ik ook van nou, man, serieus, hè? Echt gewoon ongelogen. Of, of, ja, uh, uh, dan, dan zeg ik gewoon terug. Denk, denk je nou echt dat hij direct zelf antwoord geeft? Dat soort dingen. Oh, nee, of, ik praat of, ook, ook altijd denken, tegen honden. Ja, zie je ja. wel. Soms is het gewoon... Ja, je, ja weet je, je moet maar gewoon maar risico's het nemen het in het leven. Ja, maar, ja, ja, ja precies. Maar ja, ik, ik heb dezelfde walging als mensen boven de kinderwagen... van een vreemde gaan hangen met een baby erin... En dan echt ook gewoon... zo'n geluiden uitgestoten, uitgestoten. laat ik maar zo... Oh, dat doe ik ook altijd. Mensen die aan een andere baby gaan zitten... van net een paar weken oud, weet je Vraag even aan de moeder of ze dat wil. Oh ja. Wacht even, ik schrijf even mee... want ik hoor echt dat ik veel alles verkeerd doe. Ja. Ik ga eraan denken. Dankjewel, Desiree. Is goed. Fijne avond. Doeg. Hoi, hoi. Marco. Ja, Astrid. Hallo. Ik moet even snel de telefoon pakken. Um, Asper, ik heb een vraag over de zang... kwaliteit van onze Nederlandse zangtoppers. Oh, allemaal? Bijvoorbeeld, nou ja, wel heel veel, ja. Bijvoorbeeld uh, uh, Django Wagner, René Froge, Frans Bouwer. Als, als je die op de radio hoort zingen, ja. en dan moet ik het even voordoen op, op de nationale zender. Maar die, die zingen vaak van, de, van de, bijvoorbeeld, van ik hou van jou. Ja, ja. Weet je, er is een hele overdrevende ja, vibratie uh, in de stem. Ja. En als ik, als, als ik zing, en niet dat ik zo goed kan, maar dan, dan blijft mijn toon vaak gewoon eentonig of het, op dezelfde hoogte. Ja. Maar die zingen altijd, ja, de heel... Ik noem het al heel overdreven met zo'n ha-ha-ha-ha-ha. Ja. Nu, die, nu die, die, die reclame van René Froel van, ik hou van I love. Ja. <laughs> ja. ja. Maar, ja. Maar, maar begrijp ja. je mijn vragen? leren ze dat? Of is dat een bepaalde zangtechniek? Moet dat? Is dat goed voor hun stembanden? Of, maar het is volgens mij niet natuurlijk. Nee, maar volgens mij is het hetzelfde uh, als wat, wat we uh, de DJ-stem noemen. Als je ja. namelijk aan iemand die niet, niet zoveel van... Waarom piep je? Ik, ik zal hem even iets zachter zeggen. Ga je nog? over de streep? Hoi, hoi, hoi. Hoi hem daar, Nee Nee, ja. Ja, ik hoor jou wel, maar ik hoor het piepje niet meer. Maar je moet wel piepen als je over de streepje gaat, hè? Of ja, is dat, dat klapt, het niet? Ja. Ik, jawel, dat was hij wel. Ja, dat klopt. Je moet recht sturen. <laughs> ja, ik weet het. Ik, okay. maar ik, ik, ik zit zo in, in, in dit verhaal. Dus ja, nee, ik moet snap ik. Opletten, ja. Nee, maar het is net als je aan een, uh, vooral mannen, als je tegen een man zegt: doe eens een radio, Didier, na. Dan, dan gaan ja, ze meteen ja, ja. zo... Hey, heel leuk dat je luistert. Ja, ja, ik heb hier een hele ja, stapel ja, ja. hits. Ja, oh, dat. Ja. En, het klinkt heel bekend, ja. Ja, en zo is, dat ook, um, zo is dat ook met volkszangers. Die denken dat ze alles... Volgens mij, ik weet niet zeker... Maar heet dat Adlips of atlips. Ad, Ad, nou ja, dat ze ja, dat. Oh, gewoon... Oh, oh, oh, ja. Dat moeten doen. Maar die doen het is doen het vooral bij volkszangers, ja. Ja, dat, dat... ja. en ik heb, ik heb het... Um, ik heb een jaartje zangles gehad, was geen succes, op de, op de uh, toneelschool en ja. de, daar waren dus mensen die konden heel mooi zingen, maar die hadden het zichzelf aangeleerd en die moesten dat ook allemaal afleren van de zangleraar. Oké. Okay. Die moesten allemaal, die begonnen goeie, ja. met, die, dan zei hij altijd begin maar eens met die aanstellerij weg te laten. Ja, dus het is toch aanstellerij, denk je. Nou ja, voor, voor zang, of muzikanten zo is het misschien aanstellerij... maar voor volkszangers, of voor zang sommige zangers en zangeressen... is dat gewoon hoe je heel mooi zingt. Met heel veel ja, noten en zo. Ja. En misschien hoort dat bij die volzangers dat het ja. publiek daar hoort dat ze juist wil misschien of. Het is ook, het is ook een soort uh, heel erg je best doen, denk ik dan. Dit is iemand die heel erg zijn best voor jou aan het doen is. Ja, die haalt ja. alle noten die die kent erbij in plaats van alleen maar die ene saaie. Waar? No ik moet helemaal niet antwoord geven, want ik ben hier niet om antwoord te ja. geven. Wie ja, weet, weet waarom. Uh, een zangpedagog of zo, ja. ja. Wie weet waarom ja, zangers. Ja, ja, ja. ja alle ja. kanten op gaan. 0800-1121. Ja, uh, ja. oh, ze, oh, ja, oh, ja. ze zingen eigenlijk <laughs> zoals jij stuurt, Marco. Ja, ik, ja ik, <laughs> ik, ik als mijn baas het hoort, Astrid, dus ik, ik, hang, ik hang snel op. Ja, joh, maar je heet toch ook geen Marco? <laughs> nee, totaal niet. Nee, nee. eigenlijk heet jij eh <laughs> Borsato van de achterkant, nog wel niet. Ja. Hé, hey Marco, dankjewel. Nou, ik, ja, dankjewel, Astrid. Hoi. Hoi, hou hem recht. Viva! Alle kanten op, ja, zo zou je het kunnen benoemen, maar hij haalt heel veel noten. Hè, die Gerard Joling, Ticket to the Tropics was dat op Radio 1, 0801121. Als je Marco kunt vertellen waarom sommige Nederlandse zangers alle kanten op gaan met de noten, 0801121. Als je Mirjam kunt vertellen waarom de prijzen van medicijnen niet Europees geregeld worden, Jos wil weten of meer mensen herkennen dat ze uh, iemand als een soort engeltje... een overleden persoon als een soort engeltje... op hun schouder met zich meedragen. En Jan die wil weten waarom het kan gebeuren... dat iemand wordt uitgeschreven door de gemeente. Daan die heeft nog steeds die prangende kwestie... waarom zit in iedere eierdoos wel één ei... waar nog een veertje aangeplakt zit. En voor Oleg willen we nog graag weten hoe vroeger... Tekstverwerking werd gedaan toen de bekende Word of WordPerfect systemen er nog niet waren. 0800-1121, behalve natuurlijk het floppy dat bij de buren door de brievenbus werd gegooid. 0800-1121. nacht. goeienacht. Goeienacht, uh, met Trace. Hi. Nou, ik ben nog uh, van het typje uh, de mechanische typemachine. Ja. Uh, Oké, okay. dat is heel lang geleden. Uh, alleen, ik heb uh, destijds van een uh, oude secretaresse, die binnenkort uh, 93 uh, oh. uh, wordt gehoord. Ja, ja joh, maar ik durfde nee. nou niet te bellen hoor. Dan, uh, nee. oh. <lacht> nee, Lekker laten slapen, le ja. Ja joh, oh, oh, oh. Uh, zij had uh, destijds, ze werkte bij de Nos. Uh, ze had een, destijds een. Um, uh, elektrische typemachine. Uh, waarbij dus inderdaad... die stekker in het stopcontact... moet zitten. En waarbij ze... Uh, stukjes tekst... Uh, uh, kon opslaan. Ja. Alleen, dan ja. kwamen... s'avonds de schoonmakers... Hé, hey, uh, ja, we hebben een... Uh, stekker nodig voor onze... Uh, nou ja, schoonmaakmachine. Huppakee. En dan was weer alle tekst weg. Ach. Oh. En ja, en zo ging. Het, oh, oh, oh, oh, oh. Maar ik, ja, ik weet dus niet hoe dat uh, apparaat werkte, maar ik weet dat was eigenlijk al een begin dat je iets op kon slaan op een uh, elektrische uh, typmachine. Uh, daarna werd er vooral onder DOS gewerkt. Zijn we zijn weer in het computertijdperk. Uh, DOS, dat is ook een uh, besturingssysteem. Sommigen zeggen van het lijkt op Linux. Nou heb ik geen verstand van Linux, maar destijds wel van DOS. En uh, ik heb uh, tekstverwerken heb ik uh, geleerd uh, door middel van Wordstar. Dat was eigenlijk nog de voorloper van WordPerfect. En er werd toen vooral gewerkt met toetsencombinaties. Ja, waar, ja je moest dan een streepje of een trema. En nou ja, ik, ik, ik kende ze allemaal uit mijn hoofd. Helemaal ja. goed. Ik was toen uh, vrijwilliger in het Esperanto Centrum in Den Haag. Nou... Helemaal goed. Uh, na WordStar kwam WordPerfect. Dat werkte ook nog onder DOS. Ook helemaal geweldig. Ik denk, oh, wat is dat een mooi systeem. Maar zowel WordStar, Wordstar als WordPerfect werden later ook gebruikt onder Windows... En uh, daar heb ik één keer een fout meegemaakt. Ik had uh, gewoon gezegd uh, bij een bedrijf... van nou ja, ik weet uh, alles van uh, Wordstar... want er werd nog met Wordstar gewerkt... Bleek het onder Windows te zijn. Oké. Okay. Wist ik veel van upgrades en updates. En <laughs> uh, versie 1, versie 2. Ik denk. Oh no, oh no. Uh, gewoon maar uh, je doorheen bluffen en uh, uh, vooral uh, doorwerken. Ja, het was zo'n uh, uitzendkracht. En uh, nou, het ging allemaal goed. En ja, die floppies. Het heeft er eigenlijk niks mee te maken. Uh, je, je kon zowel onder dos uh, op de harde schijf werken... als op een uh, floppy of een diskette. Dus de floppy, dat zijn die, echt die grote echte floppies. Ja, die ja. floppen alle kanten uit. Ja. ja joh, oh, oh, oh. Nee, maar ik denk... Ja, ik weet niet wat er... Uh, tussen die uh, elektronische type machine is... die dus dingen wel kon opslaan. Maar waarbij je vooral die stekker in het subcontact moest laten. Ja. Oh, help. En ja. uh, dos is geweest. Maar goed, ik denk een kleine aanvulling. Ja, nee, prachtig. Ja, het is zo bizar dat dat nog voor mijn gevoel... dus nog helemaal niet zo lang geleden is. Uh, nou, ik spreek nu van... Even kijken hoor, ik zit even te denken. Leni werkte in 1980 daar. Dus dan spreek ik van jaren begin jaren 80. Dus met die elektri elektrische, nou ja, typemachine. En ik denk dat ik begonnen met met Wordstar. Ook begin jaren 80. Ja, het is zo vroeg al wel, ja. Ja, want, ja, ik, want toen wel. ik ging in ja. de jaren negentig studeren. Oké. Okay. En dan op de school van journalistiek moest je toen een typemachine meenemen. En een, ik, type? een echte? Ja. Ja. En Mechanische? ik. Een Ja, nou ja, wat je had. En ik. Oké. Okay. Ik kreeg toen van iemand zo'n typemachine... die inderdaad met het stekker in het stopcontact moest, maar die niet niks kon onthouden. En dat, ik vond dat heel frustrerend, want steeds als, je, steeds als je iets tikte... dan kwam het aanslagje net iets later. En ik weet nog dat een, vriendinne, een vriendinnetje in het eerste jaar van de school journalistiek... die had een typemachine die kon één of twee zinnen onthouden. En toen dacht ik, oh, wat modern. Maar, dat is maar dat, wij kregen natuurlijk als studenten wel natuurlijk tweedehands of derdehands dingen weer mee. Dus dat, uh, ja, dat begrijp ik. Ja, dus dat kan Eetje. best dat, uh, dat die eerder gewoon al in het bedrijfsleven natuurlijk gebruikt werden. En uh, ja, dat konden jullie goedkoop uh, overnemen. Precies, zo. ik denk dat dat zo ging. Of dat we dat van onze ouders of buren of uh, oom en tante kregen. Van hier, dit komt bij ons uit het bedrijf en wij hebben nu nieuwe. <laughs> Maar hoe deed je dat dan? Ja, want hij kon ni niet niks opslaan. Hoe deed je dat dan? Ja, gewoon typen. Op een papiertje met typex. Oké, okay, uh, je hebt nooit de stencils meegemaakt? Stencils hebben we ook nog voor het tafeltenwiskrantje? Ja, nee, maar ook die, die, die, dat je met rode of roze lak uh, je wijzigingen... Ook... Ook, ja. Oh. Of, of dat je uh, van die velletjes ertussen... en dat die een stukje terug kon. Oh. Er komen nu okay, dingen ja, boven... Ik waarvan het. ik niet ja, meer wist dat soort ik ze had. Ja, Ik begrijp wat je ja. bedoelt. Ja. Maar ja, goed, dat is... zijn natuurlijk... Eigenlijk de eerste tekstverwerker... is gewoon een potlood met een gum. Eh... Uh. Ja, of uh, hameren en beitel uh, in een grot ergens in Limburg of zo. Maar, okay. <laughs> ja, maar dan kon je niet weer terugbijtelen. Dat <laughs> kan dan weer niet. Nee, dat is uh, Nee, oké, okay, ja. oké. Okay. Nee, ja, ik begrijp ja, hem. Ja, oh, ja. maar ik. Ja, er, er komt opeens zoveel boven. Ik denk, oh, daar heb ik gewerkt. En weet je, van die mechanische typemachine. Euh, nou ja, hoe heet dat? In de jaren zeventig liep ik stage. Uh, en uh, de secretaresse had ook een mechanische typemachine. Maakte wel eens foutjes. Er werd, werd met doorslagen gewerkt. En ze was zo blij. Toen de elektrische typemachine werd geïntroduceerd... Ja, je, je kunt je het je bijna niet voorstellen. Ja. Dank je wel voor je verhaal. Nachtzuster, een programma van Max.